Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Ho, ho. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Ridderkerk is een jongetje van 1 jaar oud van een flatgebouw gegooid. Dat gebeurde vanaf de eerste verdieping. Het is niet bekend hoe het kind eraan toe is. De politie zegt dat het slachtoffertje met spoed naar het ziekenhuis is gebracht... en dat het ademt. In de buurt is een man aangehouden. Wat zijn rol bij het gooien van het jongetje is... en wat de relatie van de man tot het kind is, is niet bekend. In de hoofdsteden van Servië en Hongarije zijn duizenden mensen de straat opgegaan. Ze demonstreren tegen de in hun ogen autoritaire regering. Aanleiding voor de betoging in Boedapest is een nieuwe wet van premier Orbán. Daardoor mogen werkgevers hun werknemers 400 uur per jaar laten overwerken. In Belgrado in Servië werd voor het vijfde weekend op rij geprotesteerd... tegen de regering van president Fucic. De betogers eisen meer persvrijheid en hervormingen van het kiesstelsel... Steeds meer Turken vragen asiel aan in Nederland... blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd... bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND. In 2016 waren het er nog 235. Vorig jaar waren dat er 1180. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die in verband worden gebracht... met de Gulen-beweging. Volgens president Erdogan zitten zij achter de koepoging in 2016. Maar het gaat ook om academici die zich niet meer vrij voelen in Turkije... In verschillende Franse steden hebben opnieuw gele hesjes gedemonstreerd. In heel Frankrijk ging het om zo'n 25.000 demonstranten. In Parijs waren het er een paar duizend. In meerdere plaatsen zette de politie traangas in. Ook waren er brandstichtingen en braken relletjes uit. Het is de achtste zaterdag waarop wordt geprotesteerd. De gele hesjes vinden dat ze te hard worden getroffen... door de hervormingen van president Macron... Het weer, het is vanavond en vannacht bewolkt. De temperatuur daalt naar 6 tot 4 graden. Morgen opnieuw een grijze dag, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Na het weekend gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Oh, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. de Nightwalk.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 Welkom bij een nieuw aflevering van de Nightwalk op deze zaterdagavond. Mijn naam is Mario Zandvoort en allereerst natuurlijk de allerbeste wens. Ik hoop dat je een beetje een goed uh, uiteinde hebt gehad. Wij in ieder geval wel, we hebben allemaal leuke dingen gedaan. En, uh, ik uh, heb een heleboel vuurwerk gezien en echt uh, een beetje af voor de mensen die zoveel geld uitgeven. Maar met heel Nederland uh, hebben we toch eventjes schoven pakken een 78 miljoen euro uitgegeven aan de oude en nieuwe... Wel puur, alleen al aan vuurwerk 78 miljoen. Zie je van antwoord, de allerbeste wensen. gelukkig nieuwjaar. Het is zaterdagavond. Een wandeling over het strand, door de duinen. En het centrum van Zandvoort betekent de eerste uitzending van de Nightwalkers weer officieel begonnen. Het is uh, 9 uur geweest voor de muziek van uh, Softmal en Nitron Met all night long. Dat is een oud nummer van uh, Lano Richie. Hè? Misschien dat je het nog kan herinneren. Misschien was dat voor je tijd, misschien de tijd van je ouders, maar. Uh, ik ken de plaat nog wel erin. Ik heb het nog origineel vinyl. Ik Moet je nagaan hoe oud ik al ben. Het was uh, voor mij in uh, de jaren tachtig, was het, uh, was het grote, uh, grote artiest uh, Lionel Ritchie. En deze plaat hebben ze in een nieuw jasje gebracht. Onderweg zometeen de party-update. Een beetje show-nieuws. De team boven best plaat voor de danshoek. Straks in de tweede uurtje DJ Mouse op met zijn Global House vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we weer helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Ook dat in het nieuwe jaar, doen we dat gewoon weer. En we gaan eens even lekker muziek luisteren Zometeen Chris Cross. Chris Cross Amsterdam, Wel te verstaan? Samen met Maan en Tabita. Met hij is van mij. Maar eerst hoor je hier de audio jacker met de Boogie, de Discotron Radio uh, remix. Ook een oud plaatje. Een oude dance classics in een nieuw jasje. To the bag bag let's rock. To the bag bag let's rock. To the bag bag let's rock. To the bang bang, To the bang bag, boogie, let's rock! To the bang bang boogie, let's rock! To the bang bang boogie, let's rock! In mijn leven kan ik iemand alles geven. Ik voel me veiliger bij je, jij heeft alles wat ik zoek. Ik hou hem extra dicht bij me. Want al die meiden die kijken, maar hij geef me geen twijfel. Dit en ik vind het moeilijk om te zeggen hoe ik voel Dat er niks anders is wat ik mis Dan hey. ja, beschermen, dat is wat ik doe uh, die bitch, ik mis niks Ik hou van make-up, seks, maar dit gaat te ver uh, We don't need to go there You don't wanna go there Ging over de the liefde, we vergaten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 De, het nummer 1 plaatje van Davina. Met, uh, het duurt te lang, maar het officieel is van de, van de Bad Fit. Met het duurt te lang was uh, volgens mij april vorig jaar werd het uitgebracht. Uh, het uh, officiële plaatje duurt te lang. En Davina heeft uh, ja, de cover gemaakt en die heeft er echt een mega hit van gemaakt. En daarvoor horen de muziek van Chris Cross in Amsterdam. samen met Maaren, Tabita en Busy, Met hij is van mij. Beetje Show nieuws. Twee maanden nadat Justin Timberlake meerdere concerten heeft afgezet... van zijn Man of the Woods Tour gaat de zanger weer optreden. Hij had last van uh, stemproblemen... maar voelt zich inmiddels weer goed genoeg om op het podium te gaan. Dus uh, goed nieuws als je fan bent van uh, Justin Timberlake... En een rapper Winnie die was gisteravond aanwezig bij de bijeenkomst waar zijn een vriend en collega rapper Vijs werd herdacht. Hij spreekt op het Hemraalsplein in Rotterdam namens de familie van de omgekomen Rotterdamse rapper. Zo liet het management topnotch weten. Ja, Vijs is uh, tijdens Anthony is er wat gebeurd, schietpartij en uh, hij is daarbij overleden. En uh, ja, de verdachte moet uh, 14 dagen langer vastzitten, onder andere voor verboden wapenbezit. Daarna wordt er een beetje gekeken wat nou precies, uh, wat er precies de oorzaak is... en waarom het allemaal gebeurd is. En uh, Lady Gaga en Jay-Z hebben allerlei, uh, allebei geweigerd... commentaar te leveren op de documentaire die over R. Kelly gemaakt is. De enige echte bekende artiest die wel iets over de zanger wilde zeggen is John Legend. Ja, is toch best wel een beetje treurig voor R. Kelly... dat de documentaire en uh, Lady Gaga en Jay-Z belangrijke mensen in de muziekwereld en die wilden daar niks zeggen. Dus ja, een beetje, ik denk een beetje teleurstellend voor, uh, voor R. Kelly. En een rechter in New York wil een uh, copyrightzaak tegen Ed Sheeran... niet imponeren. De zanger had een verzoek hiertoe ingediend. De zaak draait om zijn liedje Thinking Out Loud... dat er veel zou lijken op Marvin Gaye's nummer Let's Get It On. Ja, die familie van Marvin Gaye, die, uh, he, die pakt aardig uit. Uh, het is niet het eerste nummer wat, uh, wat ze aanpakken, dus uh, ja... Toch een klein beetje dingen in van, uh, van de oude tijden, de jaren 70. Die muziek uh, die wordt allemaal uh, blijkbaar gecoverd. Zie je hem zelf, wat ik lul, weer veel te veel. Het is tijd alweer voor een oude plaat in een nieuw jasje. Wild doet hem, met het bekende nummer Sunny. mm of Ekkles. Dat is samen met uh, Janie Fagan en daarvoor muziek van Redondo en Malone met Hurt Me No More. 4 hem zo voor de Nightwalk zaterdagavond, de 5 januari, de eerste zaterdag van de maand, de Eerste zaterdag van het nieuwe jaar en de eerste zaterdag en ook de eerste nieuwe Nightwalk van uh, 2019. De party update, daar is het nu even tijd voor, maar zoals dat, we beginnen we nog steeds, ook vorig jaar met uh, het wekelijkse feestje Brainwash in de in Amsterdam. Het begint allemaal om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, vermaatst, de website escape.nl... met natuurlijk onze eigen zoonvoort, Raymond Hij is verantwoordelijk voor de lijnen voor de zaterdagavond. Vanavond heeft hij meegenomen Brian Zondro, Santos, Sheila Hill, Sexy Mr. S en uh, MC Hyde. Dat vanavond dus in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash... Dan we wat verder doorlopen. Aan de rechterhand hebben we Club R. Daar is vanavond de Dante Klein. begint ook om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Aan de duur betaal je 16 euro intrek. voor meer informatie check de website r.nl. Of op r.nl slash agenda slash Klein in R. Alleen dan Dante klein streepje in streepje her. En ja, de rest snap je wel. Maar als je gewoon naar de r.nl gaat... via de website op je telefoon of hoe dan ook... dan kom je er ook gewoon... En natuurlijk uh, het is niemand minder dan Dan Klein, de hoofdgast. En uh, wie er nog meer bij komen is Probi. Uh, Sleezy Stereo in Victim en uh, Gio Devine. En uh, hosted bij uh, Ashi Fararo. We vanavond dus in Club R Dan Klein. En dan hebben we nog een wekelijksfeestje in de Melkweg: Encore. En vanavond het thema: Welkom 2019. Het is natuurlijk weer de eerste Encore. Uh, de zaterdag voor een nieuwe. Uh, het nieuwe jaar, 5 januari, het begint allemaal rond de klok van middernacht. Uh, het duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website canigataanancore.com. Uh, Volgens mij was het voorheen Amsterdamancor, maar uh, het is canigataanancore.com. Uh, nee, je moet maar even kijken, anders is gewoon op melkweg.nl, dan kom je er ook. En vanavond zijn we ook voor Dave Nunes, Colorful Sound System, DJ Prime en DJ Hoog Kuto. En uh, wat dichter bij huis in de Stalker is altijd wat het doen. Ook het nieuwjaar, denk ik. Maar uh, blijkt me niet dat ze gesloten zijn het jaar, want uh, dan loopt het volgens mij goed voor. Maar uh, ja, ik heb geen informatie gekregen. Dus uh, check de website stalker.nl. Gaan we door met muziek, Maritio, Basilota en Discover... met de Gypsy Woman. muziek van Julio Ferrand met Hey Gypsy. En daarvoor uh, een oude plaat van uh, Crystal Waters. Alleen een nieuw jasje gedaan met Mauricio uh, Basilotta. En Discover met met uh, Gypsy Woman. En ik moet zeggen, hij is, uh, hij is apart. Zie je hem zo, het is even tijd voor de tien bovenbeste plaat van de dansvoet. Welke plaatsen zijn er erg populair op dit moment onder de dj's? En welke worden regelmatig gedraaid in de clubs? En zeker als je vanavond nog ergens gaat stappen her en der hier in het land hebt... Uh, met, uh, met de leuke clubs. Dat natuurlijk misschien dat je in het buitenland bent. Dat je met een stream aan het luisteren bent. Dat kan natuurlijk ook. Maar en als je gaat stappen, kom je geit een van deze plaatsen tegen. Als je in de echte clubs bent. Hè. Deze week op 10, Jack Baak met It Happens Sometimes. Er op negen. Adrilano met The Sturdy Track. Op 8, Cormac met Love On The Line. En op 7, Judy Sound. The You've Got The Love. The remixes. Angelo Ferreri heeft die remix gemaakt. Op 6 deze week. Roger Sanchez. This Feeling, featuring Julia McKnight. Julie McKnight moet ik zeggen. En Low Step Up. En deze week op 5, Sneaky Sound System in de remix van David Payne... met Can't Help The Way That I Feel. En op vier... Start The Party. Kevin McKay remix met... Uh, I Feel Love. Op drie, nog steeds dat thema... Sugar Hill met Va. En op twee deze week... Of met met En Deze week nog steeds op één. Ook in het nieuwe jaar 2019... Boy Slim in de Purple Disco Machine Extended Remix met Praise You. Nou, ook die hebben we helemaal graag gedraaid in het programma. Misschien dat die straks nog in de mix komt van DJ Maus. Of anders uh, in, uh, in een van de clubs in Italië, Maar we straks toe gaan met DJ Cavaskelli. Maar we gaan eerst wat anders draaien. Ook nieuwe muziek: Ralph Traders en Marvin Alloys met Get Down Tonight. En ook dat is een oude, gouden, oude dance classics. In een nu-jasje luister maar. Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Voor de muziek van Alessio Mosti en uh, Mirko Martini... Het adres En daarvoor uh, Rough Traders en Marvin Alois met Get Down Tonight. En tot zover ook uh, het eerste uur van de Rijnkwalk... die heeft getreurd zo het nieuws en weer... Dan zijn we nog twee uur lang bij, met zometeen, meteen, om op tien uur... DJ Mouse met zijn Global House vibes, En straks om elf uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië, met DJ Cavaschelli. Voor nu nog even lekker de muziek. Alana en Galo komen voorbij met Sunday Morning. Dan is die Marekki Soul met Damn Shore. Doet de Tough Vibes mix. Ik zeg tot zometeen na de break...